Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op het Rembrandtplein in Amsterdam is gisteravond een fietser om het leven gekomen... na een aanrijding met een scooter. De bestuurder van die scooter ging er na het ongeluk vandoor. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het slachtoffer op de fiets is een man van 73. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Een hulpdienst hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was te vergeefs. De totale uitstoot in de Nederlandse landbouwsector... is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Het bureau keek naar de uitstoot in de landbouw tussen 1995 en 2021. De uitstoot van broeikasgassen als methaan, ammoniak en stikstofoxide... daalde tot 2003, maar ging daarna weer licht omhoog. Het zogenoemde stikstofoverschot halveerde tussen 1995 en 2008 maar daalde daarna nauwelijks verder volgens het CBS. Om de kwaliteit van de natuur in Brabant niet verder te verslechteren... stopt de provincie voorlopig met het verlenen van vergunningen... die leiden tot extra stikstofuitstoot in natuurgebieden. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteit van de natuur in Brabant verder achteruit gaat. Onder meer projecten op het gebied van woningbouw, landbouw en infrastructuur worden getroffen... De boerenorganisatie ZLTO is verbijsterd over het besluit. Een bestuurder zegt dat heel Brabant zo op slot gaat. TikTok voert een speciale timer in voor minderjarigen. Die vergrendelt de app als ze langer dan een uur per dag door de video's scrollen. Alleen als ze een wachtwoord invoeren kunnen ze weer verder kijken. De maatregel gaat ergens in de komende weken in. Met de timer komt TikTok tegemoet aan de kritiek dat de app te verslavend is voor jongeren. Dat weer, een heldere nacht. Het koelt af naar min 1 tot min 4 graden. Vooral in het noorden komt nevel en mist voor. Dat lost in de loop van de ochtend weer op. En dan schijnt de zon overal flink. Door de graad of 8. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 We are cracking Joe. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. FM. Jacques Chirac. Het spijt me, ik wil dat je weet, heb ik ben het probleem? Wat para, ja para nog steeds Want die vestlijft mij in een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 Weet maar ik wil dat je weet Hij die ik ben het probleem Wordt para, ja para nog steeds Want die verslijf heeft mij in zijn geest. Het zonder zorgen, echt zo'n dag die al te wachten was. Het begon al zo super vanmorgen, toen ik de middag voor mijn ogen zag. Zo moet het altijd zijn, dus ik heb vijf gelukkig maar één vraag. Als het kan, als het mag, morgen weer zo'n dag. Niet te ver van de strand en. Ook niet te dichtbij. Genedelden van een goed glas bier. En ik pak mijn gitaar erbij. Er speelt duizend en één gedrag. Super vanmorgen, toen ik de middag voor de ogen Zo moet het altijd zijn, dus ik heb eigenlijk maar één vraag Als het kan, als het mag, morgen weer zo'n dag Ik mocht weer Yeah.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 Ik kijk, gelukkig blij zou moeten zijn. Met wat er gebeurt met mij. Mooie dingen deze tijd, maar oh, het 6.9 ZFN So I know it's there. I see it sometimes far, so far away. I've been wanting for so long. I gotta stop. close, I see it clearly, and I won't close my eyes, if this is all I can get, get, get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 het moet, zet ik een stapje ja, oh. Zeggen dat ik jou niet wil.